via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. FM. maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Dit is Martijn Eijhuis met het NS-journaal. Een man die in de gevangenis zat voor mensenhandel is tijdens een weekendverlof gevlucht. Hij zat een strafheid van 4 jaar. Minister Ballin zei in de Tweede Kamer dat verzuimd is het Openbaar Ministerie te vragen of verlof wel verstandig was... Als dat wel was gebeurd zou het OM volgens de minister hebben geadviseerd om de man niet met verlof te laten gaan. Op de top in Brussel zijn de Europese regeringsleiders Tsjechië tegemoet gekomen. President Klaus wilde het verdrag van Lissabon pas tekenen als zijn land een uitzonderingspositie zou krijgen. Nu dat is gebeurd hoeft Tsjechië niet bang te zijn voor schadeclaims van Duitsers die na de Tweede Wereldoorlog uit Tsjechoslowakije zijn verdreven. Klaus zal het verdrag pas tekenen als ook het constitutionele hof van Tsjechië er dinsdag mee instemt. Een docent aan de Hans Hogeschool in Groningen is zijn baan kwijt omdat hij op een zwarte lijst van artsen en psychologen staat. De man kreeg een beroepsverbod omdat hij als gz-psycholoog een cliënt seksueel had misbruikt. Zijn naam staat op een lijst van mensen met een beroepsverbod die toch nog aan het werk zijn. Die lijst werd vorige week openbaar. De school en docent zouden in goed overleg uit elkaar zijn gegaan. Ajax heeft zich met veel moeite geplaatst voor de vierde ronde van de KNVB-beker. In de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht kwamen de Amsterdammers in de 46e minuut op 1-0. Maar tien minuten voor tijd maakte Kalis voor Dordrecht de gelijkmaker. In de allerlaatste minuut van de verlenging was het Emmanuel Son die uit een vrije trap de 2-1 binnenschoot. Ajax eindigde de wedstrijd met 10 man omdat Gabri in de tweede helft van de verlenging van het veld moest na zijn tweede gele kaart. Het weer...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 we leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. ww.zfmzandvoort.nl Zfm We. yeah hey.